Dit is Radio Gabber met de T-show. Als een natuurlijk, want het is maandag. Dus wat is er anders te doen dan uh, lekker naar de T-show luisteren. Eh, als we de verhalen mogen geloven gaat het weer uitbreiden. Maar dat heb ik al vaker eens verteld en dan gebeurt er niks. Dus ik wil jullie niet teleurstellen, maar ik denk dat dit wel goed gaat komen. Zo rond december gaat het uh, Gambar team weer uh, ja, uitbreiden. Hè? Uitbreiden, uitbreiden. Dat is de enige manier om te overleven in deze grote wereld. Tussen de radio Rundvlees en zo. De radio Rundvlees, dat is ook heel erg fout bezig hoor. Ik bedoel, ik wil niet lullig doen, maar elke week valt zo'n zo een beetje de uitzending uit. hier. Zo halverwege, half elf. Dan schijnt het dus dat de radio Rundvlees dan een enorme piek meemaakt als zij het net op gaan. Maar ze hebben een etenfrequentie. Dan doen zij er maar niks mee. Ze gaan ook het net op, alleen om onze zakken. En dan komt het ineens zo'n grote piek. Dat het gewoon gebeurd is. Ongelooflijk. Maar ja, goed, vorige week dus weer crashen, geblazen. Sommige mensen hebben het wel gehoord, maar ja, als je dan de herhaling luistert, dan mist het nogal het een en ander. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Vorige week was het trouwens ook, dat ben ik helemaal vergeten te vermelden, maar dat was weer uh, synchroon bier drinken. Ja, denk je, wat de dat nou? Ja, er zitten hier een aantal mensen op de palace. Kijk nou, ze zijn allemaal in de palace. Zelfs eens uh, binnen durven de komen. Nou goed, ik heb al gezegd, je kunt allemaal naar de chat toe komen tijdens de uitzending natuurlijk. En uh, ja, verder is het... Het is mijn huis, de Palace. Dus kom binnen. Maar ja, wanneer ik verder de deur openzet, dat zie ik verder wel natuurlijk. In elk geval geldt maar één regel, gedraag je. Anders word je in de hoek gezet met een ketting en een slot op je bek. Zo gaat dat in de Palace. Niks om te doen. Hey trouwens uh, nog even wat over die reportagewedstrijd. Uh, dat druppelt een beetje binnen. Maar niet vertellen van wie. Want dan, uh, ja goed, daar wil ik gewoon niet over hebben. Maar druppel binnen, dat is geweldig. Maar ik uh, werd vorige week gewoon even op een, een beetje flauwe wijze geweest. Dus ik maar even in mijn laadjes moest kijken. En dan vond ik nog een uh, reportage van meneer Brinkelman, zei hij. Nou, ik heb even, ja, in die laadjes. Inderdaad, een of andere vage reportage in West Vleteren. Hij was toch in Dik Smuiden? Nou, dan heb je daar West... Smuiden, daar heb je fleteren. Maar, ongelooflijk lange reportage weer. Dus die heb ik in twee gehakt. Maar dat is dan ook echt, echt de allerlaatste, aller, aller, allerlaatste reportage. Die ik zomaar eventjes weer van meneer Brinkman ga draaien. Want, het is eigenlijk de bedoeling dat jullie gaan bellen 070 360 2527. En dan vertel je verhaal aan iedereen. Zoals dat elke maandagavond gebeurt. Bij de T-show live op internet www.gamba.tk Dan kun je meechatten, dan moet je even zoeken naar chat natuurlijk. Nou dat Radio Rundvlees, dat gaat nog een staartje krijgen hoor, want daar gaan we wat aan doen. Je probeert hier gewoon de boel een beetje te hacken en over te nemen. Als je ziet die dag naar Radio uh, Gamba te luisteren, komt er ineens uh, Rundvlees aanzetten. Gaat heen. Lijkt me geen goed plan. Eh, uh, gabbel worden hè, dat is hard nodig. 10 euro per jaar. Hou het in de gaten. Of je dat uh, dit jaar alweer gedaan hebt. Je gewoon storten. Ga naar de website www.gamba.dk En uh, we hebben deze week trouwens ook weer een uh, dooie van de week. Maar daarover later meer. Voorlopig eerst eventjes uh, lekker muziek. Bij hey Nova hebben ze rolltip. Stierden en haast hemlaard rollen. Die A.D. haast A.D. ziekenzaal. Maar Radio Gamba. Ja, maar wij hebben Brinkelman inderdaad. Nou, ik, ik heb, we hebben hem aan de lijn ook. Hallo meneer Brinkelman. Ja, hallo zeg. Ja, hallo zeg. Dat was, uh, nou, wat zullen we zeggen nog, voor de laatste keer eigenlijk u tunen. De laatste keer? Dat zeg ik wel oh, vaker. Ik heb u nog wel uh, de bewijsmaterialen aangeleverd van de week, zeg. Wat zullen ook we nu krijgen? Bewijsmaterialen? Ups, waar hebben we het over? Ja, waar hebben we het over? het debacle met uh, Willem de Ridder. Ah, uh, dat. dat die die opname. Uh, ja. Je beschuldigd. En, nee. Nee. Ja, daar bent u nog niet klaar mee, want nou. ik heb uh, wel degelijk uh, de, de juiste uh, opnames opgevraagd bij uh, Willem. En uh, nou, u toegezonden. Ja. ja, nee, natuurlijk. Maar uh, pff, moeten we hier nou uh, uh, dit soort persoonlijke fetus gaan zitten uit uh, Nou, nee, maar uh, dan kunt u toch wel horen dat het uh, wel degelijk anders ja. in elkaar stak. Uh, volgens mij had u het een beetje bijge hoor, zodat het uh, erg ja, negatief dit... van mij overkwam. Hallo. Uh, niks bij Dat was gewoon integraal uitgezonden. En nu zat er nog de heen te tetteren ook. Zodat het uh, af en toe helemaal niet meer te volgen was. Maar als we er gewoon ja, even luisteren. Naar... Ja, nou, dus Als u valt beschuldigd wordt, nah. en dan gaat u toch ook uit uh, uw dak. Meneer Brinkelman, u zat ik zat te luisteren naar een opname waar u met uh, uh, Willem de Ridder gezellig zat te babbelen over een eventuele reportage bij de nee, Ridder. Nou, echt nou waar, de op nou op. Uh, oh, avondje Zeeleboelen. Ja, Zeeleboelen. Dat gaat over een avondje Zeeleboelen. En wat heb ik dan? Uh, nou, dan, dan komt dat in orde, meneer de Ridder en zo. Nee hoor. Oh, ik nou. heb duidelijk gezegd van... Uh, Willem, zullen we eens gezellig een avondje gaan de boel Ja, ja. Nou, ik uh, geloof er weinig van. En uh, dan kunt u je tapejes of uh, discjes in blijven sturen tot u in ons weet. Maar ik ga dat echt niet draaien hier, hoor. Uh, trouwens, over discus gesproken. Ik heb wat even in mijn bureaulaatje gezocht. Ja. En uh, ja, inderdaad, u had gelijk. Ik had nog een reportage liggen van... U, uh, van West West, West had er helemaal niet voorbij horen gekomen. Nee, dat is waar. West Vleteren, ja. Je ja, bent een beetje in de war de laatste tijd, meneer uh, ja. nou, Het uh, is ik... vervelend om te zeggen, maar, uh, ja, ja. Nou, Ik hoor toch wel degelijk uh, dat u uh, ja, een beetje maakt de laatste tijd. En dat uh, vind toch niet zo leuk hoor. Want uh, ik ben daar uh, duidelijk de dupe van geworden. En daar hou ik helemaal niet van. Nou de dupe. Uh, nou uh, we komen er nog wel uit. Uh, heeft u nog iets? Uh, voor... We gaan zo een reportage draaien. Wat denkt u daarvan? Dan weten we gelijk waar we over praten. West -vleteren. Ja en ik uh, wil graag een, uh, nog een nieuwe reportage opmaken, hoor. Oh ja? Dat is voor de wedstrijd dan neem ik aan. Nou nee, gewoon uh, mijn werk uitvoeren waar ik voor dat, aangenomen ben. Gewoon staartjes maken. Meneer als ik er toch ben, Nou, moet je een staartje uit slepen niet meer. Nee, dat is afgelopen. Dat is voorbij die tijd. Hoezo dan? U hebt toch het bewijs aangeleverd gekregen vanmiddag? Wat zullen we nu krijgen? Ik ga er wel eens. Ik, ik, we gaan het volgende week wel eens even draaien ofzo. Uh, nou, we, we staan hier enorm op de wind. Ik ga ja. gepozeld worden hoor. Want ja. ik, ik loop toch niet van Piet Snotten op te sturen. Al die, al die uh, bewijsmaterialen zeggen ja. ja. we nu krijgen. Ja, nou, uh, het klinkt gewoon allemaal erg raar. De luisteraars weet ook niet waar we het over hebben. Ik ga het niet draaien. Volgende week misschien. Nou, maar... Lippe, ik ga u succes wensen ja. hoor, Want u blijft steeds uh, in herhaling vallen. Ik, ja. Uh, ja. ik heb het gezien hoor. Als okay. het zo moet, dan. Uh, hoeft het voor mij helemaal niet meer, hoe Oké, okay. okay. tot, uh, nou, ik zit bij de wedstrijd, zou ik zeggen. Nou, nee hoor, geekent u er maar vast niet op, hoor. Nee hoor. Ik heb het anders omhoog, Oké. Okay. geleute de hele Ja, ja, zeker met Radio Rundvlees uh, om de tafel Nou, top, ik wil zetten. helemaal niets meer horen over het nee. Rundvlees en nee, BNN hè? en de, de ja, ja. Ridder en de hele zooi. Nee, Dan nee. kijkt u het maar. Ik ja, dus heb er genoeg van. Oké. Okay. kijk! Nou, dag! Lekker loyaal figuur ook, uh, Brinkelman. Ik daar maar uh, gewoon geen enkele adem meer aan verspillen. Behalve dan dat ik hier toch een reportage heb liggen van hem. Dus uh, zou ik, ik stom zijn natuurlijk om dat niet te gaan draaien. Hè? Dat, uh, ik heb het toch liggen. Dus misschien voor jullie leuk om te horen hoe die man eigenlijk... Ja, toch eigenlijk ook wel weer goed is. Zo. Ik zit uh, voor de verandering eens een keer in uh, Vleteren. Dan nou blijkt er hier een, een, een fantastische brouwerij te zijn met een trappistenklooster klooster en uh, daar moet ik het mijne eens van weten. Ik heb een lift gekregen van een uh, hele aardige man. Is het nog ver meneer? Ja, perfect straalig heer. Nee, ja. Uh... Oh nou, uh, van mij benieuwen. Het, uh, landweggetje. Er is een kabaal ook hier in die auto. Kijk, ik zal even een brommerskeld nog dan kunnen we er sneller door, Ja. Ja. Jawel, een beetje je. Oh, nou, u hoeft zo hard rijden hoor, we komen er rustig wel. We zitten tussen, het allemaal een landweggetje, dan wordt hier gescheurd, mensen. Nou, maar we hebben geen het hier, zo. Jongen, jongen. Ik ben buiten. Erg rustig voor de verandering. Dan was ik net bij die uh, abdij aangekomen. Zal het bier uitverkocht? Daar ben ik lekker mee bezig. Laat ik me helemaal uh, 24 kilometer met de auto hierheen vervoeren. Mijn auto weg. Ik ook helemaal gelopen terug. Dan zie ik hier nog een of ander gebouw staan. Sixtus kapel. 1958. Nou, er valt eigenlijk weinig over te vertellen. Alle nou, de deuren zitten op slot. Dat is waarschijnlijk de keuken. Er zit nog stoeltje staan. Een kerkboek. En de mis bij te wonen. Ons leven was verloren, maar gij heeft trouw betoond. Uw licht kwam in het duister. Vlees is waar gij woont. Die God met ons wil heten. Die brood met ons wil eten. Gij geeft uw lichaam prijs. Nee. Keken. Kijk toe. Ik zie wat beeldjes van Maria, zie een uh, monnik, een kindje, een kaarsje branden. Dat is een beetje een zielige bedoeling hier. Nou, oh, we gewoon naar buiten? Ik keek of er daar wel eens tegeblieven valt zeg. En weinig mensen ook, Ik heb toch geen ei te maken zo. Nou, ja. ah, eindelijk ziek er iemand. Hallo meneer, mag ik u wat vragen misschien? Ja? Bent u uh, hier ook in de kerk geweest net? Ik ben uh, net in de kerk geweest, ja. En uh, hoe vindt u dat nou? Het was helemaal leeg toen ik er kwam. Ja, ja, op de heilige geest na natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Ja, die was wel aanwezig. Staan we wel een beetje in de wind hier, maar uh, ga even verder kijken hoor. Even kijken, ik zie hier een uh, interessant bord staan. Het uh, Sint Sixtus -pad. De grot onder leiding van uh, Loerdes. Nou, wat is dat nou weer? Oh, de onze lieve vrouwen. De onder leiding van... Nee, nou snap ik het. Nou, daar kom ik niet bekend voor hoor, dat moeders. Dat is geweest met mijn moeder, maar... nee. Hey, ik zie een man lopen daar in het hop. Dat is de hopman zeker. Ik zie een heel veld vol met hop. Nou, dat hebben ze wel nodig natuurlijk, nou snap ik het. Dat hebben ze nodig om wat bier te brouwen natuurlijk. Met haar eigen hop. Hop van eigen land. Ik zie een paar pruimpjes hangen. Peertjes. Vlierbes. Appeltjes. Lekker hoor. Allemaal uit eigen tuin. Met allemaal wat bier in. Kan niet anders. Maar mensen, hou maar. Maar niks. Loop je maar een beetje. Ik ben op weg nu naar de grot. Die Merel. Ik weet niet Duitsers. Nou, daar ga ik niet meer praten hoor. Niets mee te maken hebben. Jelui. We gaan geen lievertjes hoor. De oorlog. Nee. Dan maar geen interview. Het is een beetje... Paniek hier zo. We hebben een bedder aan de lijn. Hallo? Hallo? Uh, snoeze Hallo? Hallo? Snoezepoezewammer, kunt u me verstaan? Ja, nou niet zo goed hoor. Met wie heb ik het genoeg, hè? Met Rudy. Rudy de Ruiter. Ach, op. jee. Rudy de Ruiter. Heer, wat... Dat, dat, dat is een... is het fantastisch, Ach, heer. Ach, jee. Wat fijn toch dat ik ook... In uw show, meneer T. Bijdrage leveren En ja. alle luisteraars die scheten Peters doet en puters. Hé, hey Rudy, Rudy, Rudy, ik wil niet moeilijk doen. Maar als je een bijdrage wil leveren, ja. zou ik eens maar eens een betere telefoon gaan regelen. Want uh, dit is echt niet te verstaan. Ik krijg ja, dit, dit uh, ge, niet uh, de eten in hoor. Hallo? Ja. ja? Kun je wat beter in de microfoon praten, nou, Rudy? Ik, ik, ja, ik bel uit de studio, hè? Begrijp u. Ja, me? nou, ja, uh... dat, ja weet je, die, die kunt u kunt onze apparatuur natuurlijk wel. Uh, ja, ik moet het moet hier doen, maar is het is ja, nou, ook, ook hiermee is het eer. Het is een, een zacht uh, piepstemmetje. Dat lijkt me niet zo fijn voor de luisteraars. Uh, nou, dit. Ja. Nee, nou, uh, je mag ik jou verzoeken. Ja, uh, regel even een goede telefoon, Rudy. Het spijt me, maar uh, ik moet toch een showje doen. Dat kan toch niet? Dit? Nou, oké. Okay, nou, hey, Rudy. Ja, dag lieve Rudy. Dag, uh, nou. lieve Rudy. Het spijt me hoor. Dag, dag Dag. dag. Nou, ik heb nu een beller aan de lijn. Ik geloof je oren niet. Maar hallo, u bent een uitzending. Ja, hallo meneer Tee, U spreekt met uh, professor de kranten Santonius Nussen. Nou, meneer Nussen, ik zet de microfoon eventjes zachter, want er komt een. Ja, ja, dank u wel, Louis. Ja! Het is toch uh, eigenlijk altijd weer erg fijn om me zo onthaald te worden. Ja, dat bedoel ik maar. Nou, dan ja. moet u gewoon vaker bellen. Dan hoort u dat gewoon elke week weer. Ja, dat, dat is vaker nou. bellen. Het wordt mij vaker verweten dat ik. Uh, ja, toch enigszins weinig bel naar Radio Gamba. Ja. Maar ja, dan zeg ik op mijn beurt. Dan had meneer T. maar niet uh, met van die andere. Uh, ja, wetenschappers in zee moeten gaan. Ja, met he, uw dus... eigen familie. Ja. ja, ik heb het meer... Uh, Over de ik dacht het al. Ja, in zee gaan, daar doe ik helemaal niks mee. Ik heb helemaal geen producten van die mensen. Ik heb helemaal niks gewoels. Ja? Nee, ja, nee ik, ik moet niks hebben ik, van, van die, van die uh, ploppen, toppen en kurken, plurken en... Ja, ik maar ik het denk dat de luisteraar ja, toch echt in de war eh, raakt. Ja, dat is waar. En uh, ja, ik gooi niet graag mijn uh, goede naam te grabbel, hè, ja. meneer T. Maar ondertussen zit hier een half afbionisch bionisch mens. Uh, dat, dat, dat heeft u nog geen moment aan gedacht. Wat er van nee, nee, Ik ben uh, weer druk bezig geweest. Ja. ja maar alles behalve met uh, uw bionisering, ja, hoor, meneer dat Tee, Maar dat u begrijpt van. u. Ja, uh, nou. ja ik, uh, ik heb een tijd geleden gebeld. Dat was uh, net na het, uh, uh, ja, het beëindigen. Van de oorlog in Irak ja, meen ik inderdaad. mij te herinneren. Toen was u gevlucht. En ik heb toen ook een opsporingsbericht achtergelaten voor mijn ja, broer. Ja, die nog steeds? Nou, nee hoor. Oh? Ik heb toen uh, verteld dat hij ook uh, ergens uh, in een ja. vergelegen land waarschijnlijk gehuisvest ja, was. Waarschijnlijk. Ja, maar voor ons betekent dat gewoon dat we... We horen ook niks van hem. Nee, ja, dat uh, lijkt me ook logisch. Ik ben hem ook, uh, ja, uh, gaan opzoeken. Hij ja. bleek uh, in uh, Zuid-Amerika te zitten. Oh? En hij heeft een, uh, ja, een verbond gesloten met... Uh, ineens inheemse volkeren daar en ja. hij, uh, ja, hij leeft nu in een uh, indianestam oh, en hij, ja, huh? hij is flink aan de vredespijp uh, gegaan en mijn groeit oh, ja. tot mijn spijt uh, ja ik krijg hem ook uh, meer wazig dan echt uh, wazig. Ja, ja, scherp uh, ja. aan de telefoon of nee. iets uh, maar anders maar ja. het gaat wel goed met hem dus ja, wat is goed, meneer ja. ik... ja, T. Klinkt goed, klinkt uh, relaxed toch? Nee? Ja, misschien iets te relaxed, ja. zou ik zo zeggen. Maar ik bel eigenlijk niet ja. voor deze nonsens. Nee, oké, okay, u belt. Uh, nou, waar belt u voor? Nou ja, uh, de eerste afgestudeerden uh, ja, van een, uh, een opleiding die ik ooit acht jaar geleden gestart ben, zijn uh, ja, afgelopen week uh, afgestudeerd. Ja, ja, ja. ja. ja. En uh, ja, dus ze zijn uh, ja, volledig homopaat geworden. Homopaat, dat houdt in? Nou, dat houdt in, uh, ja, na deze studie, uh, ja, uh, de, uh, in deze studie wordt je ingewijd in de homopathie. Oh, zo. Ja, ja. En uh, ja, ja, dacht, uh, uh, iemand die helemaal gek was van homo's. Een homopaat. Ja, nou het is eerder. Uh, ja, wij zien uh, het homo zijn toch als een, een ziekte. Ja, meneer, wie, wie, uh, is wie is dat? Uh, het geheimgenootschap van uh, de familie Nussen of zo? Ja, en uh, meneer Moemni. Ja, want en, we hebben uh, toch wel eens uh, in, u, in uw verleden gekeken. U, in uw familietak, dat is niet allemaal even pluizen. Nee hoor, dat, nee. Uh, dat is zo. Maar ja. ik zou uh, even ja. sneller uitweiden over okay. deze uh, homo. Paten. Ja, fijn, interessant. En uh, ja, zij behandelen elke soort van uh, nichterij. Uh, ja, uh, hebt u last van leernichterigheid of valsnichterigheid... Of uh, ja, kent u een homootje zonder billen hè, in uw omgeving, uh, geef hem gewoon op en uh, ja, wij behandelen hem daartegen. Dan, ja. Ik ben toch echt van mening dat het een ziekte is mm -hmm. en het is zo uh, langzamerhand uh, ja, onze gehele maatschappij aan het verruineren. Ja. Ik, uh, uh, uh, ja, Mag ik, ik uh, even onderbreken meneer op welke manier dan bijvoorbeeld? Ja, ja, uh, kijk nou eens om u heen meneer Tee, Ziet ja? u uh, dat er nog een, een echte kerel uh, rondloopt? Ik probeer door uw ogen te kijken, dan zegt u van, nou, uh, er gebeurt van alles, het gaat helemaal naar, de... geen echte kerels meer. Ja, ja, precies, ja, al dat verwijfde gedoe, ik, uh, ik word hier ja? helemaal kierenwiet van uh, nou, meneer Tee, ja. Ja, ja, nou ja, goed. Ja, ja, nou, ja uh, ik... Ik, ik, ik weet niet, uh, dat wou u even kwijt ofzo. Even, even is, uh, uh, ja, volgens mij een enorme doorbraak. Ja, want ja. met die homopaten, ja. Wat, wat gaan ze doen? Hoe gaan ze dat behandelen? Ja, je krijgt gewoon een flesje druppeltjes mee. En ja. Uh, ja, oh, ja. Maar wat, dan, wat zit daarin dan? Uh, waar is het op gebaseerd? Nou, ik, ik heb het geheel zelf uh, verzonnen. Naar ja. mijn weten bestaat er hier nog niet uh, iets dergelijks. Nee. En uh, ja, ik doe een oproep uh, aan alle homo's, uh, ja... Uh, uh, ja, je kunt, uh, kunt eindelijk uh, geholpen worden, hè, zou ik Wee, ja. zo zeggen. En ik denk uh, dat deze mensen er de, uh, ja, diep van binnen ook echt naar snakken om uh, homovrij te worden. Hè. Die mensen, die zitten ermee, bedoelt u? Dat denk ik wel, uh, ja. ja. Ze doen Wat, ja. wel uh, nou. alsof uh, ze er helemaal... Uh, ja, mee instemmen dat ze het zijn, maar euh, ja, ja. ik geloof er weinig van meneer C, ja. dus uh, kent u een paar van, uh, van deze soort mensen, geef ze gewoon op hoor. Ja, nee, ja. Dat, we zullen eraan denken. Ja. Meneer Nusse, het was weer een uh, minder genoeg om met u gesproken te hebben. Nou ja, hoor, Tot. dat begrijp ik. Oké. Okay. Uh, dank is groot meneer ja, hoor. Oké, okay, dank u wel hoor. Dag meneer Nusse. Ja, we hebben een uh, beller aan de lijn zou ik uh, zeggen. Eh, uh, hallo, we gaan het even... Hallo, hallo, hé. Nou, eh, Thijs. Thijs uit Schiedam. Thijs, Thijs uit Schiedam. Ik eet me toe Rotje Knor. Ja, daar ben ik weer. Daar is hij weer. Uh, met een, eh, uh, waarschijnlijk weer een uh, fantastische variatie op uh, het uh, wonderlijke spel Bingo. Nou ja, hoe kom je daar nou bij me niet mee? Ja, ja ik... Ik ben toch wel een beetje vreemd dat je daar nou gelijk over begint, over zo'n fantastische variatie. Nou, dan bel je, dan... ja, ja daar bel je toch mee zo voor. Ik bedoel, uh, steek niks kwaads in, Thijs. Uh, je bent de expert gewoon. Ik hou daarvan. Uh... Ja, maar zeker. Natuurlijk ben ik de expert. Dat is ja. de, lezing, de Ja, zo is dat. Nou ja, goed. Zo kondig ik jou dan even aan. Uh, voor de mensen die jou nog niet kennen. Thijs. Thijs. Nou, ja. mijn naam is Thijs en ik weet heel veel van bingo. Ja, precies. Waarom luisteren jullie ook allemaal op de Radio Gamba om ook meer onder andere te weten te komen van de bingo mogelijk? Ja, uh, nou ja, altijd wel lachen geblazen, want je hebt de meest uh, inventieve... In. Zullen we zeggen, nou, nee, ik, denk ik. heb ik weer even wat anders hoor, meneer B. Ja, ik hang aan jullie. Te. Nou, eigenlijk mag ik even een beetje in het verleden gaan kijken. In het verleden? Ja, ja, ik heb natuurlijk wel wat uitvindingen, maar ik heb eens dus gekeken, joh, wat is er nou op de wereld al gebeurd met bingo? Ja. Met name natuurlijk om te beginnen op onze bakermop in Nederland. Ja. Dat blijkt dus al heel vroeger, in het begin jaren 70, al bingo spelletje te hebben bestaan. Nou, dat is toch fantastisch? Ja, dat ook Ja, ja, ja. Ik werkte aan het bouwen, dan kon je, je ook bestellen, moest je behoorlijk voor betalen. Stille. kreeg je thuis ja. een bandje. Ja. in een doos met allemaal bingo-vormen er ook bij. Ja. En dan kon je het bandje opzetten en dan was je dus zelf niet de Christmaster. Nee, dat was het bandje en die, die, die zei dan al die nummers. Ja, ja. Ik ja. kende Nederlander als stem. Ja, ja. Ik ja. huis of zo, leuk ja, ja. toch. En dan hoorde je zo zijn stem. Maar dat bestond echt. Maar even En dan kruis je hem zo aan en dan hoef je het toch niet te zeggen. Nou, leuk toch? En dat bestond gewoon. Dat bestond echt. Ja, jawel. Het is ook, uh, dus uh, ja, je hebt waarschijnlijk een ongelofelijke grote verzameling van uh, bingo-varianten in je kamer staan of... Uh... Nou ja, dat heb ik ook. En ik vond het leuk om deze keer de luisteraars eens even te confronteren met ons verleden te ten aanzien van bingo. En heb je bijvoorbeeld die, die, die bingo variant in de grotten van, uh, waar zat je ook alweer? De grotten van Ham, dat was fantastisch. Ja, he, Heel erg. inspiratief. Heb, heb, heb, heb je die bingo variant nou ook zo in je kast staan? Nou, dat was meer een uh, tussen je oren bingo-variant. Oh. Dat moet je gewoon meenemen als ja. bagage. Als ja. mentale bagage. Want ik niet iedere luisteraar van Radio Gamba gewoon zomaar kan doen. Hè? Nee, dat begrijp ik. Was maar een grapje, Thijs. Een uh, beetje een flauw grapje, maar goed. Hé, hey, maar... Ja. Uh, ja goed, ik denk, uh, je hebt uh, weer een, uh, een variant bedacht, dus ik nou, zat dag, ik heb er één gevonden deze gevonden? keer, ik wou luisteren echt wat graag mee toedelen dat dat bingo op een stond. Kun je je je voorstellen? Ja, je kent Een bandje. Een bandje. Een, bandje. Voor een bandje. Ja. Ja, daar stond het op Voor ook. een gulden of vijf, zo. Dijf ja. gulden, vijf gulden, zoiets. En dan heb je een bandje <laughs> met een doos. Ja, nee, ja, nee, ja. Ja. Met de stem van Kik Stokhuis. Ja, en die Vijfie zegt... en dus ja. 20. En dan moet je dan aan zo'n ronde keukentafel beter roepen. Ja, leuk toch? Ja, ja zeker. Ja. ja, ja, Nou, dat, dat weet u dan ja. maar. Ja. ja, ik ben blij dat je weer even belde, Thijs. Ja, leuk ja. toch? Ja, hé, hey, Thijs, doe jij nog mee met, uh, op de chat met dat uh, synchroon bier drinken? Ja, zeker. Ik ben ja. dan natuurlijk van nature een, een synchroon bier drinker. Oh, dan ga ik meer een sherry drinken, maar... Nou, ik ben meer een Jerry potser, maar dat hoopt u nog niet vergeten. Dus nee. Je die toch Ja, precies. Ja. Dat was ook weer een nee, grap. Daar weet ik wel raad mee. Maar uh, bier, bier, dat uh, gaat er wel in. Dus je bent aan het meedrinken bij uh, Gamba? Ik uh, heel goed. Nou. Ja. Oh. en uh, waar zit je nu? Nou, ik ben hier gewoon thuis. Uh, ja, schoen, ik bedoel, uh, met het synchroon drinken natuurlijk. Nou, gewoon uh, bij de koelkast en dan gaat hij open. En dan Hoe ver in ben je thuis? bijvoorbeeld uh, met je glas, dat bedoel ik? Nou, Jullie drinken het, leeg, het op synchroon? Het is leeg. En dat, en dat is bij iedereen zo. Is dat bij iedereen leeg? Ik, ik laat weet het gewoon even weten. Ja, Om weet ik veel. Toch niet vragen, het, heet toch zijn, het heet toch synchroon drinken, man. We moeten toch synchroon gaan. Dat is, we beginnen toch allemaal op dezelfde moment? Ja. Alleen, ja, maar één, keer drinken van snel dan onder. Ja, dan weet ja. je ook niet. Lekker synchroon. Nou, we gaan, we gaan aan de bier. Dag Thijs? Nou, groetjes man. Ja. Hoi. Dai. Ja, ik heb hem aan de lijn. Dat uh, mag ik hopen dan? Hallo. Ja hoor. hallo meneer Tee. Meneer Van der Zons. Uh, Hans, Hans hoor. Hans is er weer, gelukkig. Ja, ja Met een mooi gedicht. Hé hey, trouwens, ik wil even beginnen eigenlijk. U, uh, uw probleempje omtrent het woord wat u nodig hebt voor uw uh, tv-serie. De, de take die op een aanbijt. Hè? Ja, ja. Nou, ja, we hebben het gevonden hoor. Via oh de... ja, dat is eigenlijk niet meer nodig hoor. Oh, u heeft het alweer geschrapt ofzo. Nou, ik heb besloten om... Uh, ja, via de bilmaat, via de rug helemaal naar de venusheuvel te trekken. Ah, dat uh. is het, Maar allemaal om, om het woord te vermijden, uh, we weten nu hoe het eet. Ja, maar ik ben al uh, redelijk ver gevoerd ja. uh, met het script. Ja, ik ben gewoon via de rug gegaan. Ja hoor, ja. en ja. dan uh, kom ik uiteindelijk ook gewoon mee de Venusheuvel. Uh. De take die op een aanbij leek. Een nieuwe tv-serie bij de VARA wordt het, of... Uh... Nee hoor, ik denk uh. bij een van de commerciële. Oh, ja, ja, uh. ja, ja. Ja, ja, Nou fantastisch uh, ik vind het hartstikke leuk om te horen dat u zo bezig bent met meneer Van der Sans. En nog mooie gedichten? Ja hoor, ik heb weer een juweeltje in mijn handen. Ja uh. uh. Mogen wij dat uh, met u delen? Ja hoor, het komt uh, weer van uh, eigen penseel. Ja. Uh, en uh, ja, ik zal het uh, eens eventjes uh, gaan voordragen. En wij hangen aan u liggen. En het heet uh, een lied, een lied. Uh. Oké okay, hoor, daar ga ik. Ja, precies. Een gedicht, een gedicht. Een boek. Een boek. Wilt u... Uh, ik begin even overnieuw, Oké. Okay. U bracht mij met de concentratie. Ik, ik, waar ben je, uh, meneer u zat Van de, meneer. U zat te proesten. Ja, te proesten. Ja, ik was een proester om lachen. Ik zat even te hoesten. Sorry, hoor. Ja, oké. Okay. Nou, sorry, hoor. Ja. Maar daar ga ik dan weer. Oké. Okay. Een lied. Een lied. Zo heet het, hè? Oké. Okay. Ja. Een gedicht. Een gedicht. Een boek. Een boek. Een film. Een film. Eh... Uh, een krant, een krant. Een man, een man. Een vrouw, een vrouw. Een griet, een griet. Een tiet, een tiet. Oh nee, sorry, wacht. Ja. Een tiet, een lul, een ja. tiet. Uh, dat was een weer hoor, meneer T. Helemaal in de soep gelopen. Hoorde dat, oh nee, dat hoorde er ook bij, bij het gedicht? Ja, dat, uh... ja hoor, dat was de ene laatste zin. Uh... Oh nee, dat hoort erbij. Ja, oh nee, sorry, wacht, oh. een tiet, een lul, een uh, tit. Dat is gewoon het gedicht. Dat is het gedicht, ja. Maar begrijp ik dat weer goed eigenlijk? Ja, ik ja. het even uit voor de luisteraars. Mochten ze denken dat u zei, oh nee, nee, nee, nee, het klopt niet. Nee hoor, het past echt in het gedicht. Ja, hè? Ach, ik, goed, ik, ik, ik, ik, ik heb een, een, ja, een vast straming... En daar wijk ik dan uh, op zeer subtiele wijze aan het einde van af. Uh, ja, u ja, heeft technieken, ja, dat, daar weet ik veel ja, van. Is, uh, ja, uh, ja, ja, ja, ja dat is een enorm verrassingseffect. Beoog oog je daarmee? Nou ja, u bent expert, uh, zullen we maar zeggen. Ja, dus, uh, dat dacht ik wel. Uh. Ja. Meneer van der Zwans, het was weer een uh, waar genoegen... Uh... Ja hoor, dat begrijp ik. Mag ik u danken voor uw belletje en uh, graag tot de volgende keer. Ja hoor, tot ziens weer. En succes met uw tv-serie. Ja, dank u wel. Uh... Dag meneer okay, van der Zwans. Hoor, dag. dag. Ja, meneer van der Zwans, Wat een apart gedicht was dat weer. Ja. Je moet het maar net doorhebben. Ik weet niet hoe dat werkt bij die man... Het is uh, trouwens weer uh, de kachel uh, bijna aanzetten. En sommige mensen al denken bijna. Ik staat er aan. Ja, ik ben daar gek. Maar hoor dan, die muziek. Het wordt alleen maar erger. Je, je verlangt naar zo'n kop. Ja, te soep. Lekker soepie. Joepie. En we gaan de winter in. Wat u meneer Pietersma? Ja, Ja, dat precies. Nou, precies, daar, daar verlangt u toch wel naar weer naar die tijd Zo'n kerst Nou... Het is een beetje zacherijnige tijd tegen die tijd, hè? He. Het is koud, hè, voor de beesten. Voor de beesten? Ja dat, ja, dat zeker. Voor de beesten is het echt uh, treurig. Maar ja, lekker de kachel aan en zo. Ja. ja. Nou, ik heb uh, wat over de neushoorns. De, de neushoorns? Ah, die hebben niet koud. De oude beesten. Ja? Ja, ja die ouwe. Die ouwe? Die, die dood zijn? Hoe bedoel je? Ja. U? Ik begrijp het heb niet Daar heb ik goed? ook wat over, maar ik wou beginnen met de neushoorns. begint u gewoon maar. Nou, is, uh, die uh, zeldzame Surinaamse neushoorn, die is ook bijna uitgestorven weg. Ja. Dat komt door de jacht die die uh, rijken maken, dat is een grote betaling. Ja, is logisch. En uh, nou uh, schijnt het daar op Sumatra, er schijnt er daar uh, nog uh, maar tien van die beesten te leven. Zo. Dus uh, dat is niet zo best. Nee, dat is erg weinig. Ik heb weinig. Het trouwens uh, nog zitten studeren op de Latijnse naam. Ja, maar en, nee, dat niet is niet de... Uh, die Sierlonieters, die hun uh, trainers. Ah, die, ik zei al, ja, en, neer, ja, die is op. Ja? Ja, ze gaan ah, er nog op. een paar proberen te, te, te bakken voor. Uh, ja, te kweken. Klonen, hè? Nee, kweken. Kweken, ja. Ja, okay. want we zijn er nog maar tien, hebben ze geschat. Ja, oké, okay. maar straks kunnen we ze klonen. dus er moet... Ja! Nou, uh, met die wallenvis, dan gaat het ook niet zo goed mee. Nee, vertelt u. Nou, uh, ze hebben in Noorwegen het vangstverbod weer opgeheven. Ja. En, eh, nou mogen ze het aankomende jaar 670 eh, dwergvinvissen dood, hè. Maar waarom mag dat dan ineens? Weet u dat? Ja, voor ze zeggen voor het eh, wetenschappelijke onderzoek, maar eh, dat is niet waar. Nee. Dat reten ze gewoon op. Oh. En dan is van dat spul in, van die amber. Dan maken ze voor de parre fun. Ja ja. ja, ja, ja. Ja, en eh, nou hadden ze ja, vorig ja. jaar hebben ze er ook stiekem eh, 647 gevangen, hé. En ja, nou ja, ja nou heb dat. Dat IWC, die heeft dan uh, verboden dat er nog in, uh, vanaf 86 uh, niet meer uh, gevangen mag worden. Ja, ja. Maar uh, zeven jaar later zijn ze gewoon weer begonnen, hoor. Zo. Ja. ja. En wat, wat gebeurt daar nou tegen meneer Pietersma? Nou ja, ja, die Greenpeace, die zitten actie te voeren, he, want de IJsland en Japan, he, die jagen natuurlijk ook nog, maar die vreten ze gewoon op en dan geven ze gewoon toe. Ja, ja. Maar die kutsmoesies van die luiden, he, daar word ik niet goed van. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat vind ik vind uh, inderdaad. Af en toe, uh, ja, gewoon moeten we er beneden... Uh, kijk, mensen als u, die zetten zich daarvoor in, maar... Uh, ja, ik ja. breng het in ieder geval uh, een beetje zo bij de luisteraar. Ja, precies. Een beetje, uh, als ze een paar schoenen van, uh, van Wallenvissen leer willen hebben... ...dat ze nog eventjes uh, goed doen. nadenken voor ze die kopen. Ja, precies. En als ze bespondig. zin in leven hebben, nou, dat is uh, prima te vervangen, hoor. Ja, door andere dingen bedoelt u? Ja. Ja, ja. ja. Want nou. uh, ze hebben ook bijvoorbeeld, het is een heel oud beest... ...want daar komen we bij die oude beesten, hè? Ja. Ze hebben... Die, uh, ja, in uh, Orvieto, dat is ergens in Italië. Hebben ze vondsten gedaan van een, uh, een walvis? Ja, nou, wat was, was er mee aan de hand dan? Nou, dat schijnt uh, de voorvader van de moderne, moderne baardwalvis te zijn. Die, ja, ja. Uh, ja, nou ja, daar hebben ze dus potten uh, van gevonden. En uh, kaken, dat soort dingen, stront. Ja. Harde stront hebben ze gevonden. Dan gaan ze dat onderzoeken, kijken wat het meestal allemaal af en zo. Ja, ja. Ja, ja, nou ja maar hij is dood. Jij al heel oud, hè? 3 miljoen jaar. Ja, maar hij is dood. Ja, hij is ja. Wel dood. Ja, hij is wel maar dat is nog niks vergeleken bij die uh, nieuwe dinosaurus die ze nou ontdekt hebben van de 180 miljoen jaar. Oh, daar weet ik niks van. Oh ja, ja, ja. In Marokko. Ja, dat ja, was iets. En ja, overal zitten die krengen, joh. Ja, tuurlijk, als ze maar ja. door blijven graven. En dat doen we, ja. dus. Nee, we gaan nog een hoop vinden natuurlijk. Interessant, Ja, hè? maar het is weer een nieuwe soort. En uh, ja, het, is, het schijnt dan de aller, aller, aller, aller, aller, aller oudste... Echt oud, dus. soorten zijn, de ja, ja. van de dinosaurussen. Ja. In Marokko. Zo, En dat is echt. een hele belangrijke uh, vondst, want dan kennen ze het uh, evolutieproces, uh, kunnen ze dan... Uh, uit die potten te kijken. Precies. 180 miljoen jaar oud. Ja, ja en daar hou je weer allerlei informatie uit. En dan kijken we of ja. het allemaal een beetje klopt wat we ondertussen bedacht hebben. Ik weet hoe je... Ja, de, en ik, ja. Die, die palatologen, die werken dan ook aan die stront, hè? Die harde stront, want ja. er zit veel... Ja, dat hopen stront. Nog tegen echt. Vind, ja, die scheiden wat af, die beesten. Ja, en in die stroom zit misschien DNA. En dan kunnen ze misschien die soort weer uh, herintroduceren. Ja, dat gaat toch ver, meneer Piesma. Ja. ja. Ja, ik ga gaat... ja, erg ver, hoor. Ik ja. gaat mijn pet ook een beetje te boven. ja, en wat... nou, ja ik heb niet meer, hoor. En weet u uh, trouwens antwoord op... Uh, ja, wat was eerder, de kip of het ei? De kip of het ei? Ja. Nou, dat is niet zo moeilijk, toch? Ja, wat was er dan eerder? Ja, de kip. Dat kan ja. er een ei zijn, als dus er geen kip is. Nee. Nee, want die leggen die beesten, hè. Die leggen eieren. Ja. Ja. En waar komt de kip vandaan dan? Ja, die stroomt Die stroomt gat. Die, die, was, die was er ineens Daar gewoon. Daar kom jij eruit. In één keer... In één keer stond er een kip en die denk ik gaan een ei leggen. Nee, Nou. Oh. Ze hebben nog geen resten gevonden, hè. Dus ze kennen het in niet onderzoek, hé. Nee, nee. Maar, maar de goed. kip was er eerder hoor. Het gaat er nooit een ei zijn. Trouwens, over uitgestorven diersoorten. Maar die die Maar Ik wou knieenzuiger... even een ent toch gaan breien. Nou, ik wou. Ik wou ik de batterij ik nog... is bijna op. Oh, sorry. En, uh... Ja, maar ik wou nog even ja, wat ja, weten. Ja, dat is toch wel gevele. De dus knieënzuiger. Als er een op is, dan. Uh... Ja, maar de knieënzuiger. Ja, ja. Oh, ik heb het geval, hè. Ja, maar weg, ja. Meneer Pietersma. Meneer Pietersma, hallo. Ja, hallo. Ik wil net vragen over die kniezuiger, dat uh, beest. Nou ja, die kip en ei constructie uh, zullen we even uitleggen... met uh, het verhaal van Cornelis Vreeswijk, de haan en de hen. Wat is dit dan? Ah, het is gezellig. Bij Radio Gamba, de theeshow. Staat de thee klein. We gaan synchroon thee drinken. Het is weer uh, bijna tien voor half... 11 Nou ja, gaat helemaal nergens over, natuurlijk. We gaan synchroon thee drinken. Ik nee, in de theeshow Show elke maandagavond van 9 tot 11 bij Radio Gamba www.gamba.tk. Kies chat, dan kun je mee chatten. Als je slim bent, installeer de palace Want daar kun je in een super leuke, visuele omgeving met de luisteraars van Radio Gamba kletsen. Jezelf uitdrukken zoals uh, Ozemand dat altijd doet. Altijd een lach op zijn gezicht. Ja. Eh, het lijkt mij trouwens tijd voor uh, die Brinkelman uh, affaire. Laat het nog maar niet hebben over die opname waar uh, meneer Brinkelman het over had. Ik wil het wel even uitleggen. Maar hij had iets opgestuurd waarin hij zogenaamd aantoonde dat hij het over een avondje je de boede had met hem. Ja, ik... Het klinkt niet, ik weet niet. Er is mee gerommeld, weet je. Dat, dat. En hij zei zelf ook... Ja, u heeft zo iets geëditeerd. Nou, dan weet ik al wat er gebeurd is. Toch? Ga maar door. We gaan wel even zijn repetitie natuurlijk draaien. Want, uh, ja, god. Maar weer mooi meegenomen, hè? We zitten er op te spetteren en te wachten. Uh, om te spetteren? Ik, uh, ik moet trouwens ook nog een half elf is tijd van Ton om. En je uh, kunt bellen, 070 360 nou, We gaan even de reportage in. Dat lijkt me dan een uh, goed plan. Ja! Yeah. Ik ben inmiddels bij die grot. Zeg hier een botje. Boden te roken, wegens uh, brandgevaar. Hier nog een botje. Even kijken. In 1921 werd tot eer van Maria, koningin van de vrede, deze Loerdersgrot gebouwd. Loerdersgrot. Nou, ga ik zo eens even kijken. Deze Loerdersgrot, gebouwd met bergstenen uit de bossen rond de trappistenabdij van Rookvoort. Uit dankbaarheid en om een belofte na te komen omdat de abdij en haar bewoners gespaard zijn gebleven van vernieling en dood tijdens de Wereldoorlog 1418. De uitbeelding van de Zeven Smarten van Maria zijn rond de grot aangebracht in 1923. Nou, ga eens even kijken hoor. Zo. Grot. Nou zeg, ziet er indrukwekkend uit, mag ik wel zeggen. Er branden allemaal lampjes. Er zie allemaal beelden. Ik moet stil zijn natuurlijk. Er staan bankjes opgesteld. Het is helemaal geen grot. Het is gewoon een kapel. Wat we nu krijgen. Een hele feestvertoning. Het is gewoon gemetseld. Het is helemaal geen grot. Ik kan er helemaal omheen lopen. Er zijn overal bomen. Ik zie hier een afbeelding van Maria, Jezus en de ezel. Even kijken. Volgende. Oeh. Dat is daar, daar loopt hier uh, met het kruis te zeulen. Onze uh, lieve Heer. Daar zijn we mooi mee, zeg. We gaan nog wel even door zo. Oh, een spreekgestoelte. Dat is fijn. Altijd fijn een uh, spreekgestoelte van, uh, van steen. Nou, ik heb het wel gezien. Dan is even terug. Pas u op, mevrouw. Het uh, potje laten staan. Moet ik u helpen of lukt het? Uw biertje gedronken, meneer? Ja, ja, ja. Was het lekker hier? Oh, ik ga er gauw heen nemen, hoor. Kijk, paterskaas. Een leuk winkeltje, zeg. Wat voor westfleter heeft u van de tap? Geen. Geen. Oh, dus we kunnen alles eigenlijk kiezen. En de glazen zijn die ook te koop. De glazen de in de winkel. In de winkel. Nou, dan ga ik even in de winkel kijken. Ja, die hebben we al gekocht, maar ik wou namelijk voor die glazen. Dat is toch een algemeen glas, of niet? Dat is een algemeen glas. Ja, daarom. Nou, ik ga even naar het winkeltje. Nou, ik zie uh, drie verschillende soorten bier. Ik zie een kaasje. U verkoopt ook glazen, had ik begrepen. Wij verkopen ook glazen. Ik zou graag uh, uh, een glas van u willen kopen. Een glas. Oh. Fantastisch ga ik een beetje inpakken. Ja, graag. Het koopt nog een beetje kaas zo. Ja. Is dat ook van hier het klooster? Nee, nee. Hier maken ze alleen bier. En, en, en deze? Dat is de kaas die gemaakt is bij de zusters in Belval en die gemarineerd wordt in van vanille. Oh, kijk eens aan. En dat is nu gewoon een regionale paterskaas. Ja, ja. ja, Die is maar een beetje en jong he, om zo te zien. Die is jong, inderdaad. Ja, die is meer belegen. Die smaakt sterker door ook. Nou, doet u er maar één hoor. Ja. Ik wil er wel één. Voilà. En een glas. En een glas, oké. Nou, bier heb ik al, dus. gaan uh, we. Ik ben helemaal content. 9,80 euro, alsjeblieft, meneer. Kijk ja, eens aan, nou, daar kan je toch zelf niet van maken? Nee, hè. zeker niet. Dat is waar. <laughs> alsjeblieft. Dankjewel. Dat is 10 ,40 en 40 is 50. Dank u, wel. Eens. Dank u. Dankjewel, hoor. Ja, hoor. Oh. Nou, dat wordt smullen geblazen. Dat kan ik u zo wel vertellen. Lekker hoor. Ik heb een viertje erbij. Ik heb het wel gezien. Ik heb bier gekocht, kaas gekocht. Het staat er weer op hoor. Dat is Brinkelman, Radio West. Zij ging dat, gamba. Radio West, krijgen we nou weer? Die man trok vreemd bezig, hè? Ik heb een uh, de lijn trouwens, gelukkig maar. Hallo, je bent in de uitzending. Kunt u mij verstaan? Ja, niet zo heel erg hard, maar het gaat goed hoor. Zo. Ik eh, meen uh, Corseline te herkennen, Corseline ja. Smechmans. Corseline Smechmans. Precies. Hé, hey, hoe gaat het met je, want het ging de vorige keer, was het eigenlijk ineens allemaal best wel makkelijk. Kan ik me herinneren. Het was eigenlijk best wel makkelijk, hè. Dat is voor ja. de kruise meer, als je er maar een beetje op zich geld geconcentreerd. Het was niet moeilijk meer ineens, Dat in elk geval. toch een beetje besteld voor jezelf. Ja. Hè? Dat moet je gewoon bestellen. Het als was... je bestelt, dan komt het allemaal goed. Naar aanleiding van de, de, de theorie van Willem de Ridders spiegologie, ben je helemaal opgeknapt, heb ik begrepen. Ja, ik heb het al op aangehad. Ik heb het gelijk helemaal open gegaan. Ja. Het is, uh, het is eigenlijk best makkelijk, terwijl ik eigenlijk dacht dat het altijd toch wel heel moeilijk was. Hè. Ja, maar je hebt dat, het bewezen. Dat is alles van je had, Dat is toch heel, heel bijzonder. Ja. Het is uiteindelijk makkelijk. Je hebt het bewezen. Ja, precies. Je bent, een, uh, ja, je bent de held van, uh, van deze maand, uh, de heldin dan, maar goed... Je je het, uh, maar het gaat dus hartstikke goed met je, of... het uh... gaat je inderdaad een stuk beter, man. Ja. Dus die paters interesseren me ook geen reet meer op het moment. Oh, Als je maar lekker gaan met dat trapiste bier, dan ja. zit dan je helemaal geen heleboel moer meer. Nee, <laughs> maar... Uh... Ik ga lekker op vakantie of zo. maar... Ja, ja. Eigenlijk wil ik dat helemaal niet vertellen nog, je? Dat is gewoon privé, Wat gaat doen oh. ja, dat eigenlijk als op vakantie ja. Ja, de vorige keer was dat ook al. Dan zeg je van, ja, wil ik niet vertellen, dat wil ik niet gaan delen. Maar je hebt je, hebt je hele hebben en houden met ons gedeeld, joh. Oh ja, sommige dingen wil ik gewoon voor mezelf houden. Hè? Maar ja. is goed, dat ik helemaal niet zeg. Wat maar ik wil ja. zeggen, ja. dat ze nog in ons klooster, dat ze er een casino van willen maken. Nou, dat vind ik toch wel een beetje te zeggen, gaan. Die, die paters, ding. willen dat? Die niet de paters... ...projectontwikkelaars? ze gewoon Die willen dat ze gewoon nog een oh. Holland Casino neerzetten in ons klooster. Oh. Nou, dat vind ik toch wel de, de bloody limit, zoals ze dat ja. goed kunnen zeggen. Nee. En, en, en wat gebeurt er met u dan, met, met de rest? Nou, ik weet het niet. Ik geloof dat we dan weer naar een ander klooster moeten, oh. maar ik heb er geen zin in. Nee, Dan nee, misschien wel op vakantie gaan. Maar ik wil toch wel weer gewoon terug in mij dat er geen ja. casino in kom, dat ja. ik gewoon Nee, je dat vindt. wordt niks. Uh, Daarna, nou... En zien het voor mij nog toch allemaal heel makkelijk wordt. Ja, dat is... Dus... Ik gewoon fijn rugje op allemaal met ja. een casino. dat wou ik net zeggen. Misschien uh, turnt het uh, in één keer allemaal om en uh, lacht het gelukje toe. Je dus kunt toch niet het in het huis van God, ga je toch gewoon niet staan schrokken, dat kan toch allemaal niet. Nee. dat geeft u toch ja. ook wel. En alle luisteraars nog gaan, Maar ik weet zeker dat ze dat ook uh, vinden. Nee. Ja. Daarom bel ik ook heb ik steun. Ja, neem ze Dat ze dat ook vinden. Dat kan hier allemaal natuurlijk, hè. Je kunt hier nee, je verhaal niet, vertellen nee. aan iedereen. Sommige dingen kunnen niet. En dus dat die vertel één je van, ook he? niet. Ja, dat, en die vertel je ook niet. Dat is wel minder, hoor. Maar goed. Dus eh. dat vertel ik dan wel. En ja. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Dat ik gewoon helemaal niks vinden Nee, dat niet. in het klooster. Dat kan toch gewoon niet. kan er gewoon boos om worden. Gewoon ja, boos. het gaat allemaal een beetje door elkaar heen. Dit gesprek trouwens, uh, Korseli. Ik uh, moet bekennen dat ik zelf ook maar als je een drop de biertje gepakt hebt? O, hoe dat? De paten, die doen het ook de hele tijd. Wie zit dat? Nou, je hoort ja, het al. We zijn zo'n beetje aan het einde van het gesprek, Corzenien. Oh, zo, zo snel die het ja. Gaan, hè? Ja, dat gaat zo snel. Goed, kijk, het is toch heel anders geworden. Ja. Hé, hey, Corzenien, tot de volgende keer. Volgende ja. week. Ja. Dag. Daag. Dag. Dag. Dag. moeilijk. Ja, <laughs> toch wel. Hallo Voselien, je bent in de uitzending. Ja, goeiedavond het font in het smachtbandspricht. Hey, hoe is het? Nou, wat dolletjes van vandaag met Dolletjes? derkelijk. Dolletjes, dolletjes, hoe komt dat ja, zo? Wel, ik heb ook maar eens een keer zo'n keer geprobeerd. Ik moet zeggen, nou, oh. het is heerlijk om wat een keer te doen. Je bent een beetje aan het, het synchroon bier drinken, begrijp ik. Ja, het is in de te zijn hè. Ik denk, nou ja, dan pak ik ook eens een keer zo'n trap is het een beetje is Heerlijk hoor heerlijk. Ja? Ja hoor. Ja, nou ja, goed, de oh, geneuges. Ja, Geneugd dus des levens, zullen we de maar de zeggen. Des levens, de levens, inderdaad. En ja. je moet ook een keer geprobeerd hebben. Dus ik denk ik zal eens een keer van dus oh, een, een trappiestenbier ja. En Ja, uh, maar ook aan het synchroon drinken. Dus uh, helemaal gelijk met de rest. Ja, dat kunt u wel zeggen. Maar dat is zit met helemaal niks. Nee, nee. Hoe ver ben je, ik ben je nu? Ik is deze keer. Uh, hoe ver de ben de je? Ik heb een van Rotterdam? Hoe dan? Ja, dat gaat goed. Dat ja, dus je slim. komt allemaal door een Dan word je wat, wat lak zeg Wat als het niet ervan? Ja, ja. Maar, je bent het je wel bewust. Jazeker, nou ja. ja. ja bedoel nou, uh, uh, laat maar horen, die assertiviteit, uh, wat heb je op je hart? Nou, in, de tegen, in de tegenstelling tot die wat zo gewacht heb ik de stichting die, uh, die eigenlijk het geduld onder de loep neemt. Of eigenlijk op de korrel neemt. Geduld, ja. Kogel. Ja, vertel. De stichting uh, Geduldloze Medemens. Geduldloze Medemens. De stichting Geduldloze Medemens. Die bestaat ja. dus echt, en ik ben er eigenlijk ook oh. maar van plan om lid van te worden geduldloze medewens. Ja, ja en dan zit je allemaal wel met in. Maar geduld is uh, geen schone zaak. Nee, want. Nou, waarom zou je geduld hebben? is een schone ja, zaak. Wat zou je nog geduld hebben? Kunt u meer dat nog vertellen? Ik denk dat geduld nou, moet hebben. Nou, ja, met clichés is het vaak zo, hè, dat ze niet voor niks een cliché zijn geworden. Dus als, als mensen zeggen: geduld is een schone zaak, dan is dat waarschijnlijk bewezen dat het toch wel een schone zaak is. Nou, nou, die, die clichés kunnen mij verder weinig schelen. Het ja. gaat om de realiteit. Ja, dat is zeggen, realiteit. Het moet eigenlijk dat is geduld eigenlijk... zaak. Uh, ja, ja, maar zo laten we even filosofisch worden, maar... ...de realiteit bestaat uit, uh, uit clichés natuurlijk, Fausselien. Uh, ja, die kant ga ik vandaag niet op. Nee, nee. Wat ik eigenlijk wel wil meedelen is dat de Stichting Geduldloze Medemens daadwerkelijk bestaat. Het ja. uitgaande van het motto geduld is geen schone zaak. Uh, wat geduld eigenlijk niet nodig is, waarom zou je geduld hebben? Dat is gewachten. Het geduld is dat je het wachten accepteert. En je moet het wachten niet accepteren, want dat is gewoon weggegooid tijd. Ja. Daar kun je geen leuke dingen mee doen Wacht met die tijd. Ja, maar ik moet... Ja, maar, maar, moet je... een, ja, een maar Foseline, ik ben toch... Ik, ik bedoel, ik ben toch ook aan het wachten tot jij uitgesproken bent? Ja, dat is toch een schone zaak. Oh, Nou ja, ja zeggen, hm. ja. ja, maar ik ga toch niet zo lang natuurlijk, hè? Nee, nee. Nou ja, maar ik moet toch maar een moment afwachten dat ik denk... Nou, ik ga weer eens wat vragen aan Foseline. Ja, dat komt omdat u betrokken bent in de dialoog. Ja, Kijk, ja. en als je staat te wachten bij een kassa of zo, ja, dan is er is... helemaal geen betrokkenheid. Dan is het gewoon lege nee. tijd. Dan ja, moet je wat, wat, wat, maar, wat, wat, wat is er moeten. Ja, maar als iedereen dan denkt van, nou, ik ben nu eigenlijk aan de beurt, ik heb helemaal geen zin om te wachten. Dan, dan schiet het toch nog niet op? Nou ja, goed, wat is er niet nodig, hè. Dan wachten, dus gewoon. door. Als je doorlopen. omdat het gewoon te druk is en dan moet je dus wachten. dat is ja. helemaal niet. Maar wat, zou je dan, je helemaal niet. wat ga je dan doen in die tussentijd? Nou ja, dat is nou juist bij de stichting Geduldloze medemens zich op bericht hè? Ja. Dat je dus de tijd die nodig is om te wachten, nuttig aan bent, dan wel liever om te wachten. Het is een van de twee. Maar zinloos tijd vullen, dat, dat gaat er tegenwoordig niet meer. Dus zinloos tijd vullen. Maar ja, wat, wat, wat, wat moet je dan in die tijd? Je, gaat, je kiest er gewoon voor om niet meer te wachten. Nou, dus doe je geen boodschappen meer, begrijp ik. Nou ja, de, de, de stichting is natuurlijk niet de vastgelegde oplossing voor het probleem. Maar werkt het er dus wel aan, hè? Dat ja, ja. Recht, dus ja dat de is echt het moment benaderen: het fenomeen, ja. geduld. Op een hele andere Nou, Ik vind dat ik best lang geduld gehad heb met jou uh, ondertussen. Toch? He? Nou ja, was ruim is 4 4 een, uh, 4 4 dat is een minuten. Ik denk een hele geweest hè? Ja. Nou oké, okay. uh, Fosselin, uh, drink ze. Uh, Synchroon, zou ik zeggen. Nou, uh, wat mij betreft, als ik dat kan een niet schelen. Okay. Oké, ik ga een nummertje voor je draaien. De model. Want je bent dat toch een, een supermodel, heb ik begrepen. Als het maar niet lang duurt. Oké. Okay. Doei. Fosselin, oh. hoe je? Nou. Op het koninklankhuis... ...stemmen wij af op Radio Gamba. En natuurlijk uh, beaamt het uh, De Vries. Niet anders dan ja. dat hij eventjes belt. Uh... Ja. Ja, toch? Ja, ik moet toch maar weer gewoon bellen, nu waar. Ja. Nou, De Vries, wat voel je ervan? Ja, het was een geweldige show. En ja? uh, onwijs uh, te gek ook dat Wim uh, van weer eventjes uh, verschenen is. Want die hebben natuurlijk ook al een Poos niet meer gezien. Nee. Want Beppie toen de bep tijd toe die gekke gehuid. Ja, ja, ja, ja. Met die gekke Beppie. Ja, maar... Ja, uh... nou ja, ik had nou ook nog een klachtje dan over, over die chat... dat je daar ja, dan probeer ik daar een beetje reclame te maken voor uh, dat pleintje van je. En dan wordt je hele werk uh, vergalbaard door een van andere quibus. Ja. ja, dat zit me niks hoor. Ja, ik weet niet waar het allemaal over gaat, joh. Ik ben bezig met een uitzending. Jullie moeten niet te veel ruzie maken op het kanaal. Ja, ik he? probeer gewoon een beetje reclame te maken ja. voor je. Weet je, een beetje ja. werk in te steken oh, oh, oh, oh. en zo. Het is zo. Uh, en dan uh, ook trouwens nog uh, die. Uh, Trudy, uh, Trudy de Ruiker. Nou, uh... Rudy de Ruiter, ja. Wie is dat dan? Met ja, hij, hij, hij heeft toch geen fatsoenlijke telefoon, die man? Ja, waarom? Het is vertaal overstaanbaar, dus ja. dat voegt ook toch helemaal niks meer toe nee. aan het programma. Nee. Ja, en voor je verder? Sorry? Nee, nee, ik vraag gewoon wat voor je, want de zo... Ja, nou ja, de muziek en dat soort dingen, dat is allemaal wel lekker. Alleen ja. dat eindelijk was uh, dan totaal uh, onverstaanbaar. En ja, je moet natuurlijk ook niet toegeven van die drinkie. hè. Dat moet je ook niet doen. Nee, joh, het is afgelopen. Dit was het laatste wat ik gedraaid heb. En uh, ik ga die tape nog wel even onder zijn neus duwen. Ik ga hem eerst even goed onderzoeken. Ja, nou, zou zou uh, gewoon uh, überhaupt al helemaal niet meer uitzenden. Want, uh, nou ja, hij blijft toch aan het, uh, aan het zeiken en zo. Hij ja. kan beter... Uh, met zijn klachten kan hij ook altijd nog naar. Ook dat nog gaan. Want daar zit ja. tenslotte een bij elkaar geraapt, mislukt zootje. Een onder leiding van uh, een geroutineerde presentatrice. Die dan uh, zijn klachten. verder ja. uh, kan afwikkelen, ja. Niet waar? He? Ja, nee, dat zou hij ook kunnen doen. Maar, joh, uh, t -t -t -t is, het is. kool is de opnieuw niet waar? Ja, zeg maar. nah, joh, het is echt een opportunist, joh. Je hebt het al vaker gezegd, maar het is ja. gewoon zo. Ja, joh. Ik uh, draai dat bandje wel volgende week. Ik ga zo even dit doen. Ja, en uh, weet even... je waar ik ook nog een. Uh, een klein beetje mee te laten. Kom ja, met, met zijn vraag van uh, die kip en dat ei? Ja. Ja, dat is toch een vraag waar je niet uit kan komen? Dat is een raadsel, man. Dat, ja. dat, dat, dat, dat gaat al sinds uh, nou, ja. mensenheugenis in de geschiedenis om. Ja, maar hij uh, dacht toch wel even uh, te weten? Ja, nee, die maar ik bedoel, maar. Er, er zijn geen vragen meer, joh. Die kun je toch niet als een man stellen, joh. Ik bedoel, dat kan, komt hij toch nooit uit? Nou ja, dat was gewoon even. Ja, het is een kenner. Ik vraag me af wat hij. Ja, had, maar het zijn van die overbodige dingen. Nee, ja, die overbodige Ik heb zo'n geintje niet... gehad met een of andere rapies-wedstrijdje van je. Ergens vorig jaar van. Uh... Uh, nou, laat het maar lekker rijmen op 12. Nou ja, dat zijn dingen die... Daar kom je toch niet uit, dus uh, ja. daar het ik toch niet over te hebben. Ja, nou ja, goed zo, daar kom je toch niet uit. Oh, nee, dat, dat... Zijn, dat zijn dingen die... die daar kom je ja. niet uit. Maar dat blijft er wel bij, hè? En dat was dan bij Gamba dat dat gebeurde. Dus dat is belangrijk, de Vries. Ja, uiteraard. Maar, uh, nou ja, goed. Ik, uh, ik hoop in ieder geval dat, uh, dat het een beetje het tempo zo blijft. Want uh, muzikaal gesproken uh, wel weer een hoogstandje ook. Dat je die kippen niet hergevonden hebt muziek hierbij, was muziekje erbij. Was wel alweer een... Uh, Geniale ingeving. Ja, joh. Nou, uh, bedankt uh, de Vries. Leuk ja. altijd even het positiefs van je te vernemen. Zo is het. Nou, ik, uh, ik hang en uh, ik zeg altijd hoi, hè, dat weet je. Oké, okay, hoi. Hoi. Hoi. Ja, hij zegt altijd hoi. Radio Gamba, radio, Gamba, radio. Radio, Gamba, radio, gamba radio. Van Abba tot Sapa Champa Radio. Radio Champa Radio. radio